Clemens Peters met het NOS Journaal. De Palestijn die... maar hij moet zich wel op 20 december melden bij de rechter... in een snelrechtszitting. De man is vandaag opnieuw lang verhoord... maar dat heeft geen redenen opgeleverd om hem langer vast te houden. De man van 29 vernielde donderdagochtend... de ruiten van een restaurant aan de Amstelveense weg. Hij werd met behulp van pepperspregen gearresteerd. In een verklaring zei de man dat hij niets tegen Joden heeft... maar met zijn daad de Palestijnse zaak aan wilde kaarten. Nederland zet zich schrap voor het winterse weer van morgen. Vandaag had met name in het oosten het verkeer veel last van de neerslag. Maar morgen leidt sneeuwval in bijna het hele land tot problemen. Het KNMI heeft vanwege langdurige sneeuwval code oranje afgegeven voor heel Nederland. Behalve Zeeland en de Waddeneilanden. NS laat op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling direct al minder treinen rijden. En ook de KLM heeft uit voorzorg 94 vluchten geschrapt. Omdat de landingscapaciteit morgen een stuk minder zal zijn. En de AWB adviseert mensen om morgen gewoon thuis te blijven. TV-programma Kassa is een vorm van fraude met cadeaukaarten van onder meer de HEMA, Intertoys en Prenatal op het spoor gekomen. In veel winkels hangen deze cadeaukaarten bij de kassa met daarop een barcode. Fraudeurs maken een foto van die barcode en scannen hem daarna in. Als de cadeaukaart vervolgens verkocht wordt en wordt geactiveerd, dan kan de fraudeur het saldo op de kaart uitgeven door de ingescande barcode te laten zien. Op de cadeaukaart zit weliswaar een pincode, maar die wordt in winkels nagenoeg nooit gevraagd. Voetbal. De Eredivisie heeft Heerenveen opnieuw niet kunnen winnen. Thuis werd het tegen VVV 2-2 door een later gelijkmaker van de Venlonaren. Het weer. Vanavond en vannacht kan nog een winterse bui vallen. Met name in het binnenland is er vannacht kans op gladheid. Vanwege het verwachte winterse weer heeft het KNMI code oranje afgegeven voor morgen. Voor bijna het hele land, met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden. Morgenochtend trekt er een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuidwesten naar het noorden. Op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen en valt er lokaal 10 tot 15 centimeter. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFN. Dit is Kerst. Met ZFN. Met nu. De Nightwalk. Ladies and gentlemen, zaterdagavond, het beste van dance en R&B in The Mix. The Mix, The Mix. The mix. Nightwalk. Presentatie radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update, Nightwalk 10, Showfacts en U-mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM.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 ZFM's Nightwalk met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond op de Nightwalk van 9 tot 12. Met the Party Update. Nightwalk Top 10 Nightwalk Top 10 Showfax En DJ's in the mix DJ's in the mix Op ZFM Z ZFM C-F-M C-F-M en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... een wandeling over het strand... door de Duinen in het centrum van Zandvoort. Betekent de komende drie uurtjes... het beste van Dance, R&B een beetje pop tussendoor in het eerste uurtje. Natuurlijk de laatste shownieuws, de party op in en het team boven beste voor de Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kelly En zojuist als opening... ...voor Paul Jockey en Ruben Coco... ...met Ladies Night... ...in de Nicolas Fasano-edit. Uh, Onderweg zo meteen. Mart. Bakermat komt eraan... ...maar eerst die Richard Gray en Gary Chaos... ...met uh, Yeah, I Know... Ja, dat was muziek van Mark met CCC. Voor mijn nummer van Paul McCartney en Michael Jackson. Hè? En dan voor muziek van Wakermat, uh, met Don't Want You Back. Dat was samen met uh, Kisha in de Castel Remix. En ik weet niet of je gehoord hebt, maar uh, in Nederland zijn ze erg populair. De Belgische formatie, de Belgische dance act Lost Frequences. Dat is echt de naam van uh, Felix de Laat. Die heeft deze week de magische grens van een miljard gestreamde tracks... op het muziekplatform Spotify bereikt. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een heel bijzondere zaak. En tegelijkertijd maakt de Belg vandaag bekend... dat hij zijn eigen platenlabel heeft opgericht. Dat was trouwens gisteren. Hè. Fout Frequencies. Het label gaat opereren onder de vlag van Armada Music. Het muziekbedrijf van niemand minder dan Armin van Buren natuurlijk. Dus, uh, maar het is toch wel een hele prestatie als je zoveel streams hebt... Een miljard streams van al zijn populaire tracks, Dus uh, je mag wel zeggen dat Last Request is aardig populair. En uh, ik weet niet of je het hebt gehoord van, uh, van uh, Taylor Swift en uh, Katy Perry. Nou, uh, de rivaliteit tussen de zangeres kan volgend jaar wel eens een nieuwe impuls krijgen. De ze hebben afzonderlijk voor elkaar besloten... om op hetzelfde moment op toeneet door de VS te gaan... Nee, door het Verenigd Koninkrijk te gaan. Dat is uh, ja, iets dichterbij voor ons dan. Dus, uh, en dan gaan we meemaken wie van de twee eigenlijk de meest populair is: Taylor Swift of uh, Katy Perry. Nou, je gaat het allemaal meemaken. CFM Zandvoort zaterdagavond zometeen. Gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Maar er is muziek. Daar heb ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Noran Pure met Fever. I got this fever for your love. Zaterdagavond de nightwalk. Het was muziek van Block Crown met de uh, the Fire. En de muziek van Nora I'm Pure met een fever. Zie je bij hem even tijd voor de party op date. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Op deze zaterdagavond 25 november. Nou, als eerste gaan we eens even kijken naar uh, de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint rond de klok van 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen zoon, Voortzitter Raimundo. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En vanavond heeft Raymond er meegenomen, Plastic Punk. En de MC is Janto. Dat is vanavond dus in de Escape het weekendse feestje Brainwash. Als we wat doorlopen voor beide Escape aan de linkerkant, hebben we aan de rechterkant Club R. Daar is vanavond de Mainstage Invites Dina. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Wat steviger werken. En voor meer informatie, checken r.nl met uh, natuurlijk niemand minder dan Dina. Ook Avratura komt erbij. Jokes Pierre, Breakfast, Michael Wu. Dean Dwight, Vendel en I.C. En dat is allemaal hosted bij uh, Ashi Ferraro. Dat vanavond dus in Air in Amsterdam. Mainstage invite Dyna. En nog een wekelijks feestje is natuurlijk uh, encore in de Melkweg. Begin de rotklok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. Meer informatie, check de website, website melkweg.nl. Met de Waxbrand all-nighter. Dus uh, hij doet het helemaal alleen. Vanavond, dus de muziek zoals je bekend bent met uh, encore, waarschijnlijk. Hip-hop, RB'en. En dan zullen we even uh, wat dichter bij huis zijn. Dan komen we in Haarlem. En daar is vanavond uh, In de Stalker. Extra vies en rap caviar. Begint ook rond de klok van middernacht tot vijf uur in de ochtend in de Stalker. voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met Nixus, VS, Tony en Dominique Broeks. Dat is dus vanavond allemaal in, uh, in de Club Stalker in Haarlem. En trouwens in de bovenzaal hebben we Juicy Jura en Lex J. Voor ik dat helemaal vergeet. En dan gaan we door met muziek. Vandaag zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. de Nightwalk. Tot middernacht zijn we bij. Met nu op de radio Luca de Bonaire met Super Swing. Taking nothing, jump, Come with the game, show. slam or jam. My man did he's one on ever since the roof in the brain. I'm pressed up and labeled evidence. Respect the effect of the rap that suits swing. You ain't taking nothing, jump. I'm a one that does the rocking on my son. I Rockin' the rocking on my son. I don't the rocking on my son. I don't the rocking on my son. I don't the rocking on my son. I don't the rocking on my son. I don't the rocking on my son. I don't the rocking on my son. on my the rocking on my son. rocking on my son. I my on my son. I my son. I my son. I my my my my my Vem Zomfort, C F M <laughs> Close at hand Creatures crawl in search of blood To terrorize your neighborhood The cruise never shall be found Without a soul for getting down Must stand and face the hounds of hell And rot inside a corpse's in shell I'm gonna pray tonight ja, dat was Michael Jackson met The thriller. De Steve Aoki uh, midnight de uh, our remix. Vandaag van muziek van uh, Omnia Futing Johnny Rose met Why Do You Run? En zo werd het even tijd voor het team BOF Beste Plaan van Deze week op 10. Uh, op Met uh, Perth. Op 9 deze week... Uh, Paolo Martini met Red Rocks. Op 8 deze week... Santo Sanzon met Leave Together. Op 7 deze week... Rhythm Masters met I Feel Love. Samen met uh, Winter Gordon. Op 6 deze week... Uh, John Tayada met uh, Sweets on the Walls. De Frank Risotto remix. Op 5 deze week... Mark uh, Jenkins en uh, Miss B. Met Sirens. En uh, deze week op 4... Blaze Amino Edge met Lovely Day. Op drie deze week Kamelvat en Elderbrooks met Cola. De origineel. Ex-nummer 1 plaatje met die boven west de Dansloep. Deze week op twee Kamelvat en Elderbrooks in de Mouse Tee's Glitterbox Mix. Ook het nummer Cola. En deze week nog steeds op één Matt Joe met Love Dream. En uh, ik kreeg laatst commentaar dat ik uh, wekenlang dezelfde plaat ga draaien. Op hetzelfde tijdstip. Dus uh, ja, Matt Joe. Je hebt je al vaak gehoord, die hoor je straks ook als het goed is met DJ Mouse in de mix. Maar nu is er een andere plaat, J Balvin en Willy William met Gente. Nummer 1 plaatje, alleen dan uh, een extra nummer 1 plaatje moeten we zeggen. De zomerplaat van 2017, hè. die hoort hem nu in uh, de Cedric Cervez remix. Op de radio J Balvin en Willy Williams. Worldwide. Ja, Mi música no discrimina a nadie, Así que vamos a romper. toda mi gente se mueve. Mira el ritmo, como los tiene. Ago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere. A mí. toda mi gente se mueve. Mira el ritmo, como los tiene. Ago música que entretiene. Mi música los tiene. Fuerte van de olvidon. ...met The Greatest Dancer. Yeah. een oude danceclassic... ...in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor sick individuals met... ...everything. En dat was de mass 10-year anniversary item. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen. Het Nieuws in Wereld, dan zijn we terug met DJ Mouse ...en zijn Global House Voor u nog een paar stukken muziek. Misschien nog Jerry uh, Romero, ...maar eerst hier uh, Soft Mad... ...met Celebrate Good Times. Ik zeg tot zo, na de break...